Uur. Renate Evers met het NOS Journaal. Meisjes kiezen steeds vaker voor een technische richting op school, heeft het CBS berekend. Vooral op de HAVO en het VWO is dit percentage de afgelopen tien jaar gestegen. Nu kiest 10% van de HAVO-meisjes en 28% van de VWO-meisjes voor het profiel Natuur en Techniek of Natuur en Gezondheid. Op het VMBO is Techniek minder populair, daar kiest maar 4% van de meisjes voor. Hoewel meer meisjes een technisch profiel kiezen op HAVO en VWO... is het nauwelijks terug te zien in het hoger onderwijs. Het percentage vrouwen met een diploma in een technische studie... blijft steken op een paar procent. Nederland heeft begrip voor een eventuele militaire actie in Syrië... als diplomatieke, economische en politieke maatregelen niet voldoende zijn. Het heeft minister Bijleveld van Defensie gezegd tegen Nieuwsuur. Wel zegt ze daarbij dat de militaire actie proportioneel moet zijn. Bijleveld is in Washington en heeft daar gesproken... met haar Amerikaanse collega Mattis. In dat gesprek heeft hij volgens haar gezegd... dat de VS zich nog aan het beraden is op de beste reactie... op de vermoedelijke gifgasaanval in het Syrische Douma. Bayern München en Real Madrid hebben zich geplaatst... voor de halve finales van de Champions League. Bayern speelde thuis met 0-0 gelijk tegen Sevilla... en dat was genoeg na de 2-1-overwinning in de uitwedstrijd. Bij Real Madrid tegen Juventus was het spannender. Juventus stond lang met 3-0 voor... en leek daarmee de 3-0-nederlaag van vorige week weg te poetsen. Maar in de blessuretijd kreeg Real Madrid een strafschop... en daaruit maakte Ronaldo de beslissende 3-1. Het weer, de buien trekken weg, het wordt vrijwel overal droog... en lokaal kan een mistbank ontstaan. De temperatuur daalt tot een graad of 10. Overdag eerst droog, in de middag opnieuw buien... en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Dat het daglicht niet verdragen kan... met Koen van den Brabers. Goedenacht en dit is Wat het daglicht niet verdragen kan. Een nieuw nachtprogramma hier op NPO Radio 1. En vorige week was daar dan die aftrap en nu zijn we er natuurlijk weer. Mijn naam is Koen van den Braber. en over een uur zit hier Carné van den Brink. En wat gaan we komend uur doen in Wat het daglicht niet verdragen kan? Het is de dag van de ruimtevaart, maar hoe duister is die ruimte nou precies? In Amerika heeft één bedrijf invloed op wat bijna 200 lokale omroepen zeggen... En straks partydrugs, want de korpschef van de Nationale Politie, Erik Akerboom... heeft maandag gezegd dat mensen die zo nu en dan eens een, een exticeerde pilletje slikken... een hele criminele wereld in stand houden. En daarom is de vraag die we anders nooit zouden stellen deze nacht... wat slik of snuif jij wel eens in een weekendje? En misschien ga je zo nu en dan naar nou, nou, een, een hoofdparty... slik je een half uh, supermannetje of een uh, Mickey Mouseje... of doe je het stiekem op je slaapkamer... Voel je je dan ook echt in één keer schuldig nu Akeboom deze link met de onderwereld legt? Of vind je dat hij overdrijft en zegt hij dat hij zich nergens meer moet bemoeien? Bel, met je, uh, bel natuurlijk met je verhaal op 0800-1121. Stuur een tweet met de hashtag daglicht. En je kunt ook een bericht achterlaten op de Radio 1-app. Wat de daglicht niet verdragen kan. Met Koen van den Braber. At me. I can see her eyes looking from the page of a magazine. She makes me feel like. Ja, is Schots heeft de Chinees-Ierse roots Kitty Tunstall met Suddenly IC. Ja, En dat nummer dat werd ook gebruikt voor de presidentscampagne van Hillary Clinton. We weten allemaal hoe dat is afgelopen. Wat het daglicht niet verdragen kan. En we houden hier ook van spelletjes op de radio. naast dat je kunt reageren op de vraag of je wel eens een pilletje hebt gebruikt... kun je ook meedoen aan ons wekelijkse Black Story spel. Ik geef de afloop van een verhaal en aan jou om te raden door ja- of nee-vragen te stellen... wat er is gebeurd. Let op, het is vaak luguberder dan je denkt. Geef je snel op, 0800-1121 is ons telefoonnummer. En dan korpschef Erik Akenboom van de Nationale Politie. Die kwam met ja, grote woorden deze week. Hij wil dat er in Europa meer wordt samengewerkt... om drugshandel te bestrijden. En dat is redelijk vanzelfsprekend, maar hij zegt ook... dat alle drugsgebruikers een systeem van criminaliteit... en extreem geweld in stand houden... Zoals bijvoorbeeld de liquidaties van de afgelopen tijd. En uh, Emma Wortelboer, zij is verslaggever, presentator van Spuiten en Slikken. En ook Clubhub. Goeienacht, Emma. Goeienacht. Hey, ja, fijn dat je voor ons op bent. Of, of heb je de wekker gezet? Eh, uh, wakker gebeld. <laughs> Oké, okay, mooi, mooi. Uh, ja goed, uh, Erik Akerboom. Hij zegt dus dat je als uh, drugsgebruiker het criminele systeem in stand houdt. Wat vind je eigenlijk van hem? Ja, ik ben het daar wel mee eens. Ik denk uh, dat we het allemaal in stand houden. Niet alleen wij natuurlijk als wij. En dat klinkt ook weer zo uh, als gebruikers zijn. Uh. Maar ik denk dat dat ook in zekere zin uh, onvoorkombaar is met uh, de illegale drugs in Nederland, inderdaad. Ja, ja, dus dat je dus wel als drugsgebruiker het wel in stand houdt. Ook de liquidaties bijvoorbeeld. Ja, dat voelt zo ver van je best. Ja, en ja. ik vind het ook heel erg om. Het is onrealistisch om, om, om uh, te zeggen dat, dat iedereen die een pilletje neemt medeverantwoordelijk uh, mede verantwoordelijk is voor de liquidaties die plaatsvinden twee weken terug ergens in, weet ik veel waar. Ja, het, het heeft wel een lijntje, maar... Oh, oh lekker. Maar um, <lacht> ja. Ja, ja, dat is lekker te laat. Ja. Maar um, ja, ik vind het ook weer een beetje, een beetje oneerlijk om dat zo te, te roepen. Ja, en vind je eigenlijk misschien wel dat dan alle ja, pillenslikkers misschien wel moeten stoppen daarom? Nou, ik heb dat ook gezien dat van, uh, van die akerboom op de uh, NOS. En toen dacht ik echt, ja, volgens mij doet iedereen al zijn hele leven gewoon, ik weet niet hoe lang al ze ja. zijn op haar best om drugs uit de wereld te krijgen. En dat is voor mij nooit gelukt, Ros. Nee. Volgens mij heeft het er altijd een plek gehad in, in, in het bestaan van mensen. Ik bedoel, het is niet iets van de laatste volgens tijd. Volgens mij waren ze in, de, ja, joh, in de middeleeuwen had je heksen en dan in, de, in de Egypte daar hadden we waarschijnlijk ook wel weer een soort van sapje of dingetje. Weet je, volgens mij heeft het altijd een soort plek gehad. Het is nu ja. alleen, ja, misschien wat, uh, wat hipper. Ja, ja, want wat Akerboom zegt, ook achter een pil of een lijntje... schuilt een wereld van ja, keiharde criminaliteit... liquidaties, witwassen, corruptie, fraude, milieucriminaliteit. Wat zou je eigenlijk tegen hem zeggen... als hij nu in je kamer stond tegenover je? Als ze zeggen, hallo, leuk dat je er bent. Beetje random. <laughs> you, random. Ja. Alleen, um, ja, hij heeft wel gelijk. Ik heb, het, ik heb het ook gezien. Ik ben ook voor spuiten en slikken meerdere malen mee geweest met de politie, uh, drugslaps oprollen. En ja, het, is, het is een heel schimmig, uh, vervelend wereldje. Dat klopt helemaal. Ja. Um, ik denk ook zeker dat heel veel mensen zich daar niet bewust van zijn. Ik doe erg mijn best om, uh, om daar een beetje verandering in te brengen. Sta jij daar zelf er zelf eigenlijk wel bij man. stil? Nou, dat stond ik niet per se, sta ik nu wel meer. Maar het door je programma en door de research die jij doet voor, je, voor, voor spuit en spuiten. Ja. ja, maar het is iets minder makkelijk om er ook daadwerkelijk wat aan te doen. Weet je. je hebt niet een soort biologische drugslager... waar je dan een soort van uh, vrije leg-ecstasy uh, kan halen. Ja. Dus ja, zo werkt het, zo werkt het niet. Nee, want, want er zijn veel maar... soorten drugs natuurlijk. Je hebt uh, heroïne, LSD, uh, speed, cocaïne, cannabis... Truffels, ecstasy. Wat, wat gebruik jij zelf eigenlijk? Ik heb zelf... Nou, ik moet zeggen dat ik nu eigenlijk... gebruik ik eens, maar... Um, ik heb uh, best wel veel van het lijstje gebruikt op heroïne, denk ik na. Nou. Ja. Uh, maar dat is voornamelijk wel ook één keer gezien. Ik ben ook heel nieuwsgierig. Ik wil toch ook gewoon nee, ik wil dan weten wat het dan is. Vooral omdat ik het dan over heb of zo. Of mijn vrienden hebben het erover. Dat, nou, ik wil wel weten wat het is. Ja. En soms kwam ik er ook achter dat ik dacht... ja, het, is wel, ja, het bestaat het vindt echt niet iets voor mij. Ik voeg niet echt iets toe. Dus uh, ja, dat voel ik ook niet de behoefte om het nog een keer te doen. Ja, ik ken jou een beetje tenminste. Niet persoonlijk, maar dan van de televisie. En je bent een heel nieuwsgierige nieuwsgierig persoon. Dus dat, daar komt misschien ook wel die drive vandaan... om dingen uit te proberen toch, ja, toch met, met drugs in aanraking te komen. Ja, en ja, ik denk ja. dat heel veel jonge mensen dat hebben... Op een gegeven moment, one way or another, alcohol doen we misschien heel makkelijk over. Maar dat is net zo goede drugs. Ja. Um, alleen sociaal geaccepteerde drugs, geloof ik. Ja. En dus iedereen komt op een bepaald moment, kom je er wel mee in aanraking. En Ja... Het is toch blijft iets uh, wat mag. En dat vind je dan alleen maar interessant. <laughs> ja, als je zegt tegen een jongen of tegen een meisje... Of, of hoe oud je ook bent, iets mag niet... dan ga je het juist natuurlijk opzoeken. Uh, partydrugs worden ze soms ook wel genoemd. Het, het klinkt ook wel een beetje vrolijk. Hè? Moet je ze misschien niet anders gaan noemen? Nou, ik vind dat het dus andersom. Ik vind dat, dat doordat we het drugs noemen... Dat, ik vind dat dat juist zo'n negatieve lading heeft... Is, is dat het ook een beetje oneerlijk is. Want eigenlijk zijn ja, gaan we heel diep hoor. Maar bijvoorbeeld medicijnen... Mensen zijn ook vaak nog verslaafd aan medicijnen. En dat is dan een soort van uh, legale drugs, om het zo maar te zeggen. Want je kan het kopen bij een dokter. Dus dat is dan oké. Okay. Ja. En uh, ketamine, dat is gewoon een ja, Het wordt op een andere manier gebruikt. <laughs> maar er zijn ook best wel wat drugs... die nu een, uh, een medische... Um, uh, oplossing hebben gevonden. Bijvoorbeeld, dat, dat, las ik nou laatst dat dat voor mensen met een posttraumatische stressstoornis ja. of depressies uh, bieden ze ook bijvoorbeeld ecstasy of ketamine aan. En daar doen ze testen mee om te kijken uh, of dat misschien deze mensen helpt. En dat is niet altijd het MDMA dan. Hè? Ja. Dat, wordt, dat pakt niet altijd slecht uit. Dus, ja, ik, ik denk dat het allebei, allebei de kant op werkt. Partydruk, oké, okay, maar drugs, dat heeft ook een beetje dat, dat stopt het ook gelijk. in. ja, de, ja. Dus Het is niet alleen de inhoud van, van zo'n pilletje, maar het heeft ook met, met de naam te maken. En het legaliseren, bijvoorbeeld, daar is nu jaren natuurlijk discussie over in de politiek, bij de mensen thuis. Moet je dat gaan legaliseren? Wat vind jij, partydruk zou het helpen? Mm, nou, ik. ik ik weet niet zo goed, ik durf niet zo goed daar een soort van um, hele duidelijke stelling in te nemen. Want ik weet niet hoe het gaat zijn. Ik bedoel, je kan wel naar andere landen kijken. Portugal heeft volgens mij uh, bijna zo'n beetje alles gewoon op straat gegooid. Uruguay is begonnen met um, het, het, het aan de burger overlaten. Je ziet het nu ook in de Verenigde Staten, maar dan wel op hasje en wiet gebied. Um, het gaat niet altijd... Altijd even slecht in die landen. En ik weet niet uh, hoe diep de Nederlandse. Ja, excessie is. Nederlandse excessie <lacht> is gewoon. wij zijn nummer één in de wereld, om het ja. zo maar te noemen. Ja. Dus ik, ik weet niet precies wat voor, voor praktische uitwerking zo'n legalisering gaat hebben. Ja. Ik weet alleen dat we het nog nooit geprobeerd hebben. Dus, nou, ja. dit werkt niet. Misschien werkt het andere wel. Hoezo? Dus jij zegt, misschien moeten we het allemaal maar eens gaan proberen. Tenminste, nou, niet massaal aan de drugs, in maar het legaliseren ervan. Gewoon een beetje proberen, kijk hoe, kijk hoe het <laughs> loopt. Ja, drugs en overloopvloed En jij vindt dus dat uh, ja, drugs ook wel een beetje bij het leven hoort. dus. Ja, joh. En mensen zijn ook wel wijs. Ja, nou niet iedereen. Maar de meeste mensen zijn verstandig en wijs genoeg om ook te bepalen van... Hè, ik doe het in het weekend, maar door de week wil ik gewoon dat mijn studie ook uh, ja. op peil blijft. Of, of mijn baan gewoon blijft wat het, wat het nu is. En de een slaat door en de ander niet. Ja, dat is, dat is natuurlijk ook een beetje aan jezelf. Maar... Het is al nooit gebeurd. Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Ja, het gaat wel weer gebeuren, denk ik, niet in mijn leven. Maar <laughs> hoe Ja, Emma, ontzettend vervelend dat we je hebben wakker gebeld. Maar ontzettend fijn, natuurlijk, dat je het toch hebt gedaan. En uh, je ons even wilde helpen. Dankjewel, Emma, wordt al boe. Ik vond het wel leuk. Oké, dankjewel. Okay, dankjewel. Je wel. En slaap lekker nog. Ja, en slik of snuif jij ook wel eens iets uh, in een weekendje? Of misschien wel stiekem door de week, net als Emma. En nee, dan bedoel ik dus geen paracetamols of uh, suikerpoeder bijvoorbeeld. Je kunt bellen 0800 1121. 0800-1121, dat is heel gratis. En 20 nog ons, doe dat hè, met de hashtag daglicht. Mailen kan ook naar daglicht.radio1.nl Wat het daglicht niet verdragen kan.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 Zangers hebben er te maken mee gehad, of hebben dat nog steeds, met verlies, angst, depressie. En John Waite had daar ook mee te maken. Hij schreef dit nummer, Missing You, om die eenzaamheid van zich af te schrijven. die hij voelde na de scheiding van zijn jeugdliefde. Wat het daglicht niet verdragen kan. Met Koen van den Braber. Ja, en als je het daarover hebt, wat het daglicht niet verdragen kan... Ja, dan valt daar genoeg te halen. Deze week bijvoorbeeld. De Verenigde Staten die stuurt militairen naar de grens met Mexico. Trump, die met vergeldingsacties komt tegen Syrië. Ja, en toch weer het sorry, sorry, sorry van Facebookman uh, ja, Mark Zuckerberg... vanwege privacy en het dataschandaal. En het zijn er nog maar een paar. Het land van de onbegrensde mogelijkheden, de Verenigde Staten... Aan de lijn, Diederik Brink. Ja, je wilde het over deze week hebben over de Sinclair Broadcast Group. Vrijwel onbekend hier in Nederland, ook in Amerika. Dat is toch best wel een beetje raar, hè? Ja, uh, het is heel gek, want ze ja. hebben 193 uh, televisiestations. En daarmee bedienen ze heel veel regionale televisiemarkten. Dus een heleboel mensen die niet altijd naar de landelijke grote netwerken kijken. Die kijken naar de regionale televisie. En dat is voor een groot deel eigendom van de Sinclair Broadcast Group. Ja. Wat, wat is dat eigenlijk voor een groep? Welke mensen zitten erachter? Het is, een, het is een, een, een, een, een, een... Aan de buitenkant zie je dat als een onafhankelijke journalistieke organisatie. Maar er zijn laatst wat deukjes gekomen in hoe mensen naar de Sinclair Broadcast Group kijken. Omdat um, uh, de eigenaren conservatieven zijn die Donald Trump steunen. En Donald Trump heeft zelf in een tweet laten weten dat CNN is natuurlijk helemaal niets is de Sinclair Broadcast Group is wel te vertrouwen. Hmm. En toen kwamen een aantal journalisten erachter... dat al die anchors, dus al die presentatoren... van de verschillende lokale uh, uh, Sinclair uh, televisiestations... allemaal eenzelfde tekst over netnieuws... en de vele leugens die van andere journalisten komen... aan het oplezen waren. Ja, dat gaf ja. een heel raar gevoel voor veel Amerikanen. Ja, pro-Trump dan, denk ik zeker, hè? Ja, het, het, ze, ze bevestigden het verhaal van er is een hele hoop fake news. Je moet niet alles geloven. En journalisten hebben soms ook een hele eigen agenda. Nou ja, je kunt in ieder geval zeggen dat ze dat hier niet hebben... want ze hebben allemaal de, de tekst van het bedrijf opgelezen. Ja. Maar ja, daar maken veel mensen zich wel zorgen om. Ja, ja. Je zei het zelf net al, 193 zenders, bijna 200 dus. En CNN heeft laten zien, pas geleden op hun eigen zender... wat er gebeurt als dus al die zenders dezelfde boodschap verkondigen. Even luisteren. The sharing of biased and false, false news, has news has become all too common, to common, common on social media. media. More alarming, some media, some people. How do they say that we, we are true without checking that first. first? Unfortunately, Unfortunately some members, members of the media use their platforms to push their own personal bias and agenda control. Exactly what people think. And this is extremely dangerous to our democracy. Jeetje, dat klinkt wel een beetje eng hè, als je dat zo hoort. Ik denk dat er voor heel veel mensen wat associaties komen met 1984. En dat ze denken van ja, wat, wat is dit? Hoe kunnen, hoe kunnen kanalen waar, waar je verwacht dat onafhankelijke journalisten werken... allemaal dezelfde tekst opdreunen? Ja. Nou, dat komt dus. Omdat al die zenders dus onderdeel zijn van één groot conservatief media-imperium. Ja, en ik, ik heb het zelf, als ik naar de, de regionale omroepen kijk... of de lokale omroepen, die staan dichtbij mij. Mensen vertrouwen het. Dat is ja. denk ik juist ook dat enge eraan, hè? Nou ja, dat is natuurlijk wel een heel erg belangrijke kant van de journalistiek. Je kunt natuurlijk uh, via Facebook uh, via Twitter heel veel nieuws te weten komen. Er zitten betrouwbare mensen op die echt goed onderzoek doen. Maar er zit natuurlijk ook een hele hoop onzin tussen. En wat je weet van journalisten is dat voordat ze iets publiceren, er bepaalde journalistieke codes zijn. Het is door de redactie besproken, het artikel is door anderen nagekeken. Als er bronnen worden opgevoerd, wordt wat zij zeggen ook door andere bronnen bevestigd. Anders publiceren ze die niet over. Journalisten hebben dus, kortom, eigenlijk een standaard. Nee. Het enige nadeel is, is dat op die manier werken ontzettend veel geld kost. En net als in Nederland zien we in de Verenigde Staten... dat een heleboel uh, abonnementen van kranten, lokale kranten... maar ook grote, grote, bijna landelijke kranten, maar goed... New York Times, Washington Post, iconische kranten... dat het uh, uh, lezeraantal uh, terugloopt. Gelukkig heeft de New York Times een kleine opleving gehad... door de aanvallen van Donald Trump erop. Dat mensen zeggen, hé... Hey, maar tegelijkertijd krijg je wel dat mensen denken... Van, ja, wacht eens even. Um, als ik wil dat ik onafhankelijke nieuwsgaring krijg... Van, journalistieke, van journalisten die tegen werk leveren... dan moet je er ook voor betalen. Ja, ja. Gratis kan het niet allemaal meer blijven. Is het verboden wat Sinclair doet? Hè? Dus 100, 193 lokale omroepen om, uh, kopen... en hetzelfde geluid laten horen. Is, mag dat? Nee, maar... De, um, uh, uh, pardon, het mag wel. Alleen wat zij willen doen is... Uh, nog meer zenders gaan kopen. Waardoor hun dominantie nog groter is. En een anti-monopolie, zeg maar, waak in de Verenigde Staten... is die aanschaf van een ander groot... media-imperium... nu aan het bestuderen. Om te kijken dat ze niet te groot en te machtig worden. Ja, ja. Dus wat ze nu doen, mag nog gewoon. Maar als ze nog veel meer stappen zetten... Ja, dan krijg je dat er misschien helemaal nergens in die markt meer concurrentie is. En daar zijn ook in de Amerika regels voor. Regels, en, en dat is gewoon, gewoon bij wet geregeld? Of, uh... Nou ja, er zijn net als in Nederland bureaus die gaan kijken... Hè, antitrust uh, agencies, die gaan gewoon kijken... van worden bedrijven in hun speciale marktsegment niet ja. te dominant... Nee, nee. En als, je dan ook, als dat naar natuurlijke groei gaat, dan kan dat vaak wel. Maar als je dan ook nog je concurrent over wil nemen... dan kan het zijn dat je volledig monopolie hebt op een product. Ja. Nou ja, dat kan natuurlijk voor de consument moeilijk uitpakken. En daarom hebben we, net als in Nederland en in de Verenigde Staten... hebben we daar regels voor. Ja, en dat is, dat is gewoon strafbaar. Uh, Begint het eigenlijk bij de gemiddelde Amerikanen een beetje dat kwartje te vallen? Dat het dus allemaal hetzelfde geluid is... dat er een hele grote organisatie achter zit, een mediagigant die dit geluid allemaal laat horen. Valt het kwartje daar? Nou, ik denk dat uh, het oplezen van deze tekst... en het uh, ontdekken daarvan door CNN... wel een hele grote marketingblunder is... van de Sinclair Broadcast Group. Omdat ze daardoor hebben laten zien... dat die anchors, die natuurlijk nu ook... naar andere collega-journalisten lekken... dat ja. ze misschien helemaal niet blij mee zijn dat die onder grote druk staan om bepaalde dingen te lezen... en bepaalde berichten wel en niet te brengen. Ja, dat verhaal is nu aan het loskomen. Of iedereen dat in de Verenigde Staten raakt, dat uh, weet ik niet. Hmm. Het, het grote probleem hierbij is... is dat er voorlopig geen alternatief lijkt te zijn. Hè, hoe krijg je dat mediabedrijven op een manier kunnen rondkomen... die hun onafhankelijkheid behoudt? En dat is gewoon moeilijk. In een tijdperk waarin we zo ontzettend veel dingen gratis krijgen... Facebook... Instagram, uh, e-mailaccounts, gmail, alles krijgen we gratis. Maar vervolgens handelen zij in je privacy ja. om er toch nog winst op te maken. Ja, Dat zie je ja. natuurlijk ook met uh, hier. Mensen willen wel nieuws ontvangen, maar willen eigenlijk niet meer betalen voor een artikel. Geld is macht, hè? zeggen ze ook wel. Zeker. Ja, ja. Echt iets altijd, wat het daglicht niet verdragen kan, lijkt maar hoe, hoe gaat dit, dit, dit uh, verder ontwikkelen, denk je? Ik denk dat Sinclair de, Ik verwacht dat hij er voorlopig mee weg gaat komen. Hm. Totdat ook gewoon mensen aan de andere kant van het politieke spectrum. Of gebruikers, hè, nieuwsconsumenten in de Verenigde Staten. Net als in ja, andere ja. landen. Ook gaan beseffen dat voor kwaliteitsjournalistiek. Je ook gewoon in de buidel moet tasten. Ja, ja. En, en dat is de stap. Dat is het besef dat eigenlijk bij het grote publiek uh, door moet dringen. Uh, als je wil, jij moet zorgen. Dat een, een financiële relatie bestaat tussen jou en de krant. Of ja. jou en de televisiestation. Kijk bijvoorbeeld, uh, kanalen als uh, Netflix en Amazon Prime en zo. Die hebben dus on-demand. Daar heb je een directe relatie mee. Ja. Jij betaalt en neemt hun producten af. Die directe relatie zorgt er ook voor... dat die bedrijven heel goed hun standaarden omhoog moeten houden. Omdat anders mensen gewoon zeggen... ja, maar dit hoef ik allemaal niet meer. Als dan blijkt dat er achter die bedrijven... grote conservatieve donoren of industriëlen zitten... ja, dan, kunnen ze, dan hebben ze vaak ook gewoon het geld... om een, een andere koers in die uh, redactieruimtes te laten varen. Ja, ja. Je, bent, uh, je bent fit, je bent enthousiast deze nacht. Volgende week weer, hoop ik. Ja, ja, Amerika-deskundige Diederik Brink, dankjewel. Wat de daglicht niet verdragen kan. Ja, ik probeer je zoveel mogelijk te voeden natuurlijk... met uh, onderwerpen die te donker zijn om het er overdag over te hebben. En dus doen we dat lekker de komende uren. En wat we van jou willen weten, de vraag die we anders nooit zouden stellen... deze nacht slik jij wel eens een pilletje. Misschien wel twee, drie, vier. 0800-1121 is ons telefoonnummer. En uh, Paula belde ons, zij is al gepensioneerd... Gebruikt uit het principe geen pillen. En uh, ze begrijpt eigenlijk ook niet waarom mensen dat nu doen. En als ze gaat feesten, ja, dan wil je eigenlijk alles meemaken. En dat uh, kan niet met pillen, zegt ze. Maar aan de andere kant, je moet lekker doen wat je wil. En aan de telefoon hebben we Claudio. Claudio, goedenacht. Ja. Goedemorgen. Oh, goedemorgen. Ja, natuurlijk. Uh, wat, wat doe je nog zo laat, zo vroeg? Wat ja, ik doe? Ik, uh, ik zit aan jullie te luisteren. Normaal luisteren we naar maar dat is een dag te vroeg. Ja ja, <laughs> Want dan, uh, dan help jij ook mee aan het programma om uh, vragen in te sturen. Nee, ik, uh, ik heb daar nog nooit naartoe gebeld. Okay. Maar wat het daglicht niet verdragen kan... Dat, uh, ja, dat trekt je, je wel. Het is uit... Ja, dat trekt me wel, ja. <laughs> wat wat ja. trekt jou daar zo aan, Claudio? Ja, ik zag eerst die tekst staan. Ik dacht, wat gaat het over? Nou ja, toen ja. ik hoorde het over, dat over wat meneer Akerboom vanochtend vertelde... gisteravond. Ja, ja weet je, ja... Ja, daar zou ik toch wel uh, wat over willen zeggen, ja. Vertel eens, wat, wat vind je ervan? Akerboom die zegt dus je bent schuldig als je je eraan... Uh, hè, als je dus uh, pilletje gebruikt, uh, dan, dan maak je ook schuldig aan die, aan, aan die drugscriminaliteit. Uh, ja, op dat ja. moment, als ik het pilletje heb ingenomen of snuif heb Pep heb genomen, ben ik niet bezig met de woorden van de heer Akerboom. Die wil ik er dan heel wat om ga Ja. Ja, weet je, het is, ja... Want jij gebruikt ik dus... Zelf... Je, uh, ik gebruik wel eens wat, ja... En wat dan bijvoorbeeld? Ja, uh, Meestal, de laatste tijd meestal pet. Maar ik heb vroeger ook al kook gebruikt en uh, pillen. En, uh, en ik heb heel veel gebloot. Oké. Ja. Ja. En waarom begon je er eigenlijk al? Waarom heb je dat ja, uit, nodig? Uit, uit, uit, ja, niet nodig, weet je. Het is, ja, toch, je wil, je wil meedoen met je vriendjes. Ik ben een jaar of dertien, weet je. En, uh, nou, wanneer was dat? Uh, 1988, midden jaren tachtig. Ja, weet je, een beetje een jaar of 13. Nou, je uh, loopt naar een koffieshop uh, Wat eigenlijk niet mocht, maar ja, het, het werd toch gedoogd, weet je. Van, uh, dit is 14-jarig jongetje, daar binnenkwam. Ja, het was allemaal wat makkelijker toen de tijd, hè. En, uh, nou, ik weet ook een beetje toen de tijd dat die salmiakjes opkwamen. Dat waren gewoon goede tabletten gewoon, echt. Uh, <laughs> ja, het waren heftige tabletten gewoon. Op een gegeven moment kwam de regelgeving erin. Van, ja, dat dat dat mocht, weet je. Dat die pillen werden anders. Nou, je kon er in één keer vier slikken in plaats van eentje. Ja. Ja, het, is, het is er niet beter op geworden, zo laat ik maar zo zeggen. Maar 13, dat is wel heel erg jong hè, Claudio. Ja, maar bloe, ja. ja ik ga <laughs> ja. niemand veroordelen. Dat ja. ja. was toen helemaal zo. Ja en nu misschien ja. ook wel zo. Ja, het is zo, ja, weet je. In, uh, ja, weet je, in de loop der jaren, je, je merkt wel van uh, ja. Ja, het is goed, waar ik toen omging om die mensen, ja, het was gewoon, ja, normaal eigenlijk, ja. Of normaal, ja. Ja, en... en ja, het is meer dan normaal gezien dan... Ja, precies. Ja. En, en wat, wat Akenboom dus zegt, eh, jij zegt, nou, ik ben me daar helemaal niet van bewust, ik neem een pilletje, ik snuif eens wat, ik slik eens wat. Je bent er totaal nee. niet bezig met wat Akenboom dus zegt, maar je weet toch eigenlijk waar het vandaan komt? Drugs is altijd gerelateerd met ellende, geweld, misbruik. Zet jou dat niet in het deel? Op dat moment ben ik zo'n lekkere flow, hè? Ja. Dat ik niet met ellende bezig wil zijn. Ik wil niet met de wereldse politiek bezig zijn. Op dat moment wil ik gewoon een lekkere avond hebben gewoon met uh, gelijkgestemde mensen. Er is, is al ellende genoeg. Bezig. Er is al ellende genoeg, weet je. En uh, ik denk uh, als die mensen op dit niveau, zoals meneer Akenboom, ook eens een pilletje zouden nemen, dat het allemaal een stuk veiliger <laughs> zou worden. Ja, Claudio, jij bent een h of niet? Nee, helemaal niet. Ik woon in Zutphen. Oh. <laughs> ik, dacht, ik, ik dacht, ik hoor aan jouw jou, uh, accent. Nee, joh, als, ik, als ik in Den Haag had gewoond, had ik daar ook in een torentje gestreden. <laughs> dat is een hele goede. <laughs> ja. Dat sluit me wel af. Dankjewel. Claudio. Hé, hey, hey, hey, nee, wacht even. Oh, wat wou je zeggen? Ik heb een liedje voor je. Never be clever van Herman Brandt. Draai dat Maurice. Oké, okay, we, gaan, we, we gaan hem onthouden. Dankjewel Claudio. nacht nog. fijne nacht. Ciao. Ja. Ciao. <laughs> Claudio, die is op dreef. Uh, jij kunt ook op dreef zijn. Ik uh, geef de afloop van een verhaal. Jij kunt raden waar het om gaat. Ja of nee vragen moet je dan nou stellen. Dat is uh, de Black Stories. Die gaan we straks spelen. Het is vaak nog dan je denkt. Geef je snel op 0800-1121. van Raccoon. En ze toeren deze maand door Nederland... en dat met een nieuwe bassist, Maarten van Damme... die volgde Stefan Kroon op. Die was ruim 20 jaar de bassist van deze band. En op 12 april 1961, dat is vandaag precies 57 jaar geleden... toen werd de Jury Gagarin als eerste mens de ruimte ingeschoten. Die belangrijke gebeurtenis die wordt sinds kort gevierd... met de Internationale Dag van de Ruimtevaart... En dat is dus vandaag uh, Erik Laan. Hij is ruimtevaartdeskundige van het platform Eye on Orbit. Uh, we gaan elkaar Goede nacht. Ja, die dag van de ruimtevaart hè, is een feestdag. Er gebeuren ook een hoop dingen in de ruimte... die het, het daglicht niet kunnen verdragen. Kun jij een aantal voorbeelden noemen? Um, ja, die het daglicht niet kunnen verdragen. Ik zou dan, dan denken aan uh, bijvoorbeeld de militaire satellieten... die de ruimte in worden geschoten. Dat is niet een heel groot aantal, maar die, ze zijn er wel. En... Uh... Ja, normaal als je dus een, een satelliet de ruimte inschiet om uh, iets voor telecom te doen... of voor aardobservatie of voor navigatie... dan moet je altijd bij de Verenigde Naties moet je, moet je dat gaan aanmelden en zeggen... Van, nou, ik ga een satelliet de ruimte insturen en dit is ongeveer wat hij gaat doen. En dan, hij zit in deze en die baan en uh, we, gaan hem, uh, we gaan hem dan en dan lanceren. Maar voor militaire satellieten gebeurt dat heel vaak niet. En uh, ja, dan zie je natuurlijk wel die lancering. Die wordt natuurlijk waargenomen door allerlei mensen en ook... Vanaf, uh, vanaf de aarde wordt met telescopen door een hele groep amateurs... ook die, die militaire satellieten ook, ook, ook waargenomen... en worden baanparameters worden bepaald. Dus er we, is wel een hoop bekend over, over die satellieten. Maar ja, in feite zijn ze, zijn ze geheime dingen aan het doen. Uh. Ja, ja, maar wat doen ze eigenlijk? Wat hebben die als doel, die militaire satellieten? Uh, ja, dat, dat is dus eigenlijk onbekend. Maar je kunt er natuurlijk wel wat, wat, wat gistwerk uh, op, uh, op afsturen. En dat is... Uh, ja, dat ze dat een ze, dat ze hele hoge resolutie imaging doen. Ja, bijvoorbeeld van Noord-Korea. Er zijn een aantal Amerikaanse, zogeheten keyhole satellieten. Wat zijn dat? Dat zijn, dat zijn, uh, nou ja, dat zijn uh, als je bijvoorbeeld denkt aan de Hubble Space Telescope... Uh, misschien meer bekend. En dat is een, een satelliet die kijkt naar uh, sterren en planeten in de ruimte. En dat is een, uh, ja, een satelliet de grootte van een autobus. En die heeft een hele grote uh, spiegel... Uh, ...van 2, twee, 2,5 meter uh, doorsnee en die kijkt naar sterren. Uh, maar dezelfde type satellieten die hebben ze dus ook... niet naar de sterren kijken, maar naar, naar, naar beneden. Ja. En waarmee je dus uh, ja, vanuit de ruimte op een hoogte van iets van 400, 500 kilometer... Dan ...kun je gewoon uh, mensen tellen. Ja. En, en de ruimte is eigenlijk van niemand, neem ik aan. Hè? Is er dan ook eigenlijk ja. helemaal geen, geen internationale regelgeving? Nou, er zijn, er zijn een hele reeks uh, Space Treaties, zoals ze heten. Die, Wat is dat? Is dat een soort wetboek van, van de ruimte? Ja, dat zou je kunnen zien als, als een wetboek. Ik ben geen jurist, maar uh, ik weet er iets van. En, en je moet het misschien vergelijken met uh, de, de wet van de, van de, van de zee. Ja, de, op de zee mag je bijvoorbeeld ook uh, uh, mag je vissen, maar je mag niet zeggen: nou, de vis die, die zich op die die locatie bevindt, buiten landsgrenzen. Uh, die is van mij, dat mag je niet zeggen. Maar zodra je die vis uit het water haalt, mag je, mag je wel zeggen... deze vis heb ik nu gevangen en die is van mij. Ja, ja. En ja, zo werkt het ook een beetje in de ruimte. Van, ja, je bent vrij om de ruimte in te gaan. En je bent vrij om, uh, om overal heen te gaan. De maan bijvoorbeeld, van niemand. Ja. Daar en... mag je op landen. Maar je mag niet zeggen, nou is de maan... is, is Nederlands grondgebied bijvoorbeeld. Dat, nee, dat, je kunt het niet veroveren. Dat, dat, Nee. En, en, en die vrijheid waar je het over hebt. Hè? Want, want die vrijheid heb je dus. Uh, kan dat er ook veroorzaken dat we straks... Uh, ja, dat, dat, mensen, dat, dat landen uh, elkaar in de ruimte gaan bestrijden? Dat ze elkaar satellieten gaan... Ja, daar wordt wel over gesproken. Dat, dat die risico's er zijn. Want dat, ja, dat heb je natuurlijk op aarde ook wel gezien. Uh, dat er bijvoorbeeld een asteroïde ergens rondom de zon draait... die heel veel waardevolle uh, grondstoffen heeft. En ja... Daar zou je het zomaar heen kunnen gaan, die grondstoffen eraf kunnen halen... en uh, terug kunnen brengen naar aarde en uh, daar veel geld mee kunnen verdienen. En als je dan twee landen of twee bedrijven uit twee verschillende landen hebt... die dat gaan doen, ja, die hebben eigenlijk allebei recht... op datzelfde stukje zoals iedereen dat heeft. Huh? Ja, dat, dan zou je in, in, in principe zou je daar een oorlog over kunnen gaan beginnen. Ja, maar goed, we moeten er uh, nu nog niet aan denken. Die, die dag van de ruimtevaart, nee. dat is het nu. Wat, wat gebeurt er eigenlijk op zo'n dag? Hoe staan jullie erbij stil? Uh, nou, op 12 april, zoals je net zei, dat is 1961, was de eerste lancering van Yuri Gagarin. Die heeft een hoop, hoop in gang gezet, zeg maar, die lancering. En ook 20 jaar later is ook uh, vrij toevallig op 12 april 1981 de eerste space shuttle uh, gelanceerd. Uh, en die datum is eigenlijk sinds uh, ongeveer 2000, 2001, is dat gedoopt tot Yuri's Night. En dat is eigenlijk een ja, wat ze noemen de World Space Party. En uh, ja, sinds het jaar 2001 worden jaarlijks... en dit jaar is het iets van 180 feesten worden er gevierd... Uh, over de <laughs> hele wereld om zeg maar de ruimtevaardag uh, te herdenken. Maar hoe doe je dat uh, zelf dan? Van die... Nou, zelf uh, morgenavond is in Amsterdam is er een, een filmfestival... het Imagine Filmfestival. En juist op die datum hebben ze ook de, de, de Russische film Solut 7 daar hebben ze de, de, uh, een screening van. Ja. En ik geef morgenavond daar een, een introductie uh, voor die film... van hoe die film tot stand is gekomen... over dat ruimtestation van de, van de Sovjet-Unie in de jaren tachtig. En ja, wat, wat, er, wat er allemaal mee gebeurd is... en wat, uh, wat de context is zeg maar, van, die, van die hele nieuws. Ja, precies. En bij feestvier dus moet ik altijd denken... aan mensen met een hoedje op, een slinger, er is taart. Hoe vieren ja. jullie het? Want ik moet bij ruimtevaart... Nou, altijd ja. denken aan redelijk sober... Ja. Uh, <laughs> <laughs> kopje thee mogen nou, vanaf, ja, kijk, plakje keuken. Het is dit jaar een vrij serieus uh, feestje daar in Amsterdam... Met een, met een echte film. Maar het is ook wel eens bij de Space Expo in Noordwijk geweest... Echt met, een, met een dj. En ik weet ook in de, in de Verenigde Staten... heb je op al die plekken waar de, waar de Space Shuttle's zeg maar, op de grond staan... in de musea, hè, die ooit in de ruimte hebben gevlogen... Dat, daar hebben ze allerlei feesten met, de, met disco uh, onder, de, onder de Space Shuttle's. Uh. Ja. Ja, en, en, en nou goed, uh, straks eventjes nog een blik in de toekomst. Wat staat ons de komende jaren nog te wachten in de ruimte? Wat ons nog meer te wachten staat... Uh, wat we hebben nu uh, gekeken, wat vragen, gebeurt er nu? Of... Even een blik in de toekomst. Ja. Nou kijk, wat ik denk, echt een blik in de toekomst, wat de ruimtevaart uh, gaat brengen. En dat het is natuurlijk het grote vraagstuk van... Zijn wij alleen in het heelal als, als mensheid? Ja. En uh, ja, op, op die vraag zijn er eigenlijk maar twee antwoorden. En eigenlijk, beide antwoorden zijn uh, ja, even ongelooflijk. Als, zo als dat zo zou zijn. Hè? Als het antwoord ja is, wij zijn alleen. Uh, ja, dan, dan, dan, dan, dat is een enorme verrassing. Want er zijn 100 miljard sterren in onze melkweg. En er zijn 100 miljard melkwegen. Ja. En we hebben al met telescopen gezien dat, dat veel sterren... Ook planeten hebben. Dus dan is het vrij waarschijnlijk dat, dat er ergens planeten zijn zoals de aarde. Ja, precies. En dus maar, dat er ergens leven is. Want je hebt. Uh, dus als we je, alleen zijn, dan. Ja, de kans, de kans is klein, dacht ik. Maar, uh... want, je, want je hebt nu bijvoorbeeld Amerika, Europa, Rusland, die, die werken vooral samen hè, om, om het goed te doen in, in de ruimte. China als, uh, als grootmacht zie je dat ze vooral uh, ja, alleen eigenlijk de kar willen gaan trekken. Hoe, hoe, hoe schat jij China in? Wat, wat gaan zij doen? Want zij willen ja, misschien nou, wel delven ja, op de maan, China. hoorde ik. Ja, nee, precies. China is, is echt heel hard aan, aan de weg aan timmeren. Met, met het ruimtevaartprogramma. Dat doen ze over de volle breedte. Dus uh, voor alle toepassingen met satellietcommunicatie en aardobservatie en navigatie... hebben ze, denk ik, dit jaar en misschien volgend jaar al de meeste lanceringen... achter hun naam van satellieten die ze in de ruimte brengen. En ze gaan, een, ze gaan ook naar de maan uh, dit jaar. Uh, en ze zijn er van plan om een, een bemend ruimstation uh, te gaan lanceren. En ze op zich zoeken de Chinezen ook wel samenwerking. hoor. Ik weet dat, uh, dat er ook wel gesprekken geweest zijn... Om, uh, in het kader van de International Space Station... maar kan China daar ook niet aansluiten? Ja. Alleen wat je daar ziet is dat de Verenigde Staten... daar vanuit het con Amerikaanse congres uh, uh, vrij... Die zien uh, vrij dat niet zitten. Ja. Nee, die zien dat niet zitten. En uh, op zich is er, is er ook wel wat reden voor natuurlijk... Uh, want als je, als je ziet wat, wat China doet, hè, het meeste ruimtevaart die ze doen... Uh, ook al lijkt het civiel, het, het wordt wel ge, gestuurd vanuit, uh, vanuit de militairen van ja, China. Dus ja, China. China ziet ook echt wel de militaire uh, dimensie van ruimtevaart. Hè, dus de, de, de high frontier, dat je de hoge, dat je de hoge bergen hebt zeg maar, ja. in, in oorlogen. Ja, dat, dat begrijpt China ook heel goed. Dat, dat als je in de ruimte bent, ja, dan heb je wel het overzicht... Uh, op, op alles en iedereen. Ja, samenwerken of niet, uh, China komt er uh, misschien wel. En, uh, nou goed, we zijn nu helemaal up-to-date... Uh, up over alle ruimtevaartontwikkelingen. We hopen natuurlijk dat jij een mooie internationale dag... van de ruimtevaart hebt uh, en een, uh, en een ja. mooi feestje viert. Dank voor nu in ieder geval. Erik Laam. Oké, heel veel Waste of time, got a hit and a bullet, I'm still back and climb. People say, I used to do better, I guess I'm gonna have to get myself together, but I never with a signs of humor Some say I'm freaking it off trying to start rumors Some people say that I won't last long Find myself a home Settle down, write a song But I love to hang around in black people's places Fascinating, staring at faces Holy mama, make me concentrate I got to write a song and I got to create, But I'm Never be clever. met Never Be Clever, als tip van Claudio binnengekregen... deze nacht tijdens wat het daglicht niet verdragen kan. En uh, Peter die doet uh, met ons mee het uh, wekelijkse spel Black Stories. Goedenacht, Peter. Goedenacht. Hoi, hey, goedenacht. Ja, het Black Story spel. Ik geef de afloop van een verhaal aan jou te raden... door mm -hmm. uh, ja en ja, nee vragen te stellen wat er is gebeurd. Dus je mag geen open vragen stellen door, uh, door te vragen... Uh, wat, wat is er precies gebeurd? Huh? Uh, het is aan jou, ja of nee... Het is vaak wat luguberder dan je denkt. En uh, jij hebt je opgegeven via 0800-1121. Uh, maar eerst natuurlijk eventjes voor de administratie. Peter, waar kom je vandaan? Wat doe je? Nou, ik heet eigenlijk uh, Beden. Oh. Maar ik kan me voorstellen, het lijkt erop. En ik kom uh, uit Utrecht. <laughs> Oké. Okay. Eigenlijk uit Enschede. En ik ben student tot antropologie. Oké. Okay. En, en je heet Weden? Beden, ja. Beden, Beden. En, eraan, en je komt dus uit Enschede. Je woont in Utrecht? Ja, ik woon nu in Utrecht inderdaad omdat ik hier uh, studeer en werk. Maar ik kom al uit uh, Twente. Ja, ja, ja. en, en s'nachts ben je nog op om, om te blokken, te studeren? Of je was gewoon wakker? Ja, ja ik, heb, ik, heb, uh, ik uh, ben een magmens. Ja, ja, morgen geen, uh, geen uh, tentamens. Nee, ik hoef alleen nog mijn scriptie te doen. <laughs> dus, uh... <laughs> Oké, okay. nou dat, kon, dat komt vast wel goed. Ik hoop dat het ook uh, goed gaat met het, uh, het spel. Het spel is dus bekend bij je. Uh, ik, ik, ik ken het principe. Alleen ik, uh, ik weet niet of er limitaties zijn qua aantal vragen of tijd. Ja, je, je kan, je kan gewoon vragen stellen hoeveel je wilt. En uh, je hebt uh, ongeveer vijf minuten om uh, binnen die vijf minuten dus tot het antwoord te komen. Wat is er gebeurd? Wat dus heeft geleid tot het volgende? We gaan beginnen. Yes. Voor uh, slechts 500 euro verkocht een vrouw de nieuwe Porsche van haar echtgenoot. Dus voor slechts 500 euro verkocht een vrouw de nieuwe Porsche van haar echtgenoot. En daarvoor is dus wat lugubus gebeurd en jou de vraag... ja of nee vragen te stellen en zo tot het antwoord te komen. Wat is hiervoor gebeurd? Oké. Okay. Heeft vrouw haar man vermoord in die auto? Nee. Goeie eerste vraag, het is antwoord, nee. Is er iemand vermoord in die auto? Um, nee. Heeft er een misdaad plaatsgevonden in die auto? Nee. Gebruikt de vrouw het geld wat ze verkocht uh, om iets krimineels nee. te bekostigen? Nee. <laughs> Oké, okay. okay. moeilijk gesproken. Even. Maar het, het is dus wel... Het, ja, dat, het, het, het, jij vroeg er is een moord gepleegd in die auto. Dat is het niet. Er is iets anders gebeurd in die auto. Oké. Okay. Er is dus ook geen misdaad gepleegd in de auto, maar er is wel iets lugubers gebeurd. Dus dat het niet per se crimineel te zijn bij wet, maar het, het is wel lugubers. Ja, ja er, is, er is wel iets vervelends gebeurd in die auto. Ja. Is, de, is de vrouw vreemd gegaan in de auto? Nee, die vrouw is niet vreemd gegaan. Het heeft echt met haar echtgenoot te maken. Het heeft met haar echtgenoot te maken? Wat er in die auto gebeurd is. Even nadenken hoor. Leeft haar echtgenoot nog? Nee. Is de dat ze het verkoopt, heeft dat iets te maken met zijn dood? Ja, zeker, zeker. Die vrouw die heeft, dus die Porsche voor slechts 500 euro verkocht. omdat er iets in die, in die auto is gebeurd met de, met de echtgenoot. Mm -hmm. Dat vroeg jij net? Oh ja, nee, ik vroeg van, uh, of het met zijn dood te maken heeft. Ja, ja, ja, ja, ja. Voor slechts 500 euro. Heeft de vrouw de auto verkocht aan een bekende? Nee, nee. En het gaat er niet per se om aan wie die het heeft verkocht. Het gaat er echt. de reden. Dat er dus die, dat er iets in die, uh, in die auto is gebeurd... waarvan zij denkt, ik heb die auto echt niet meer nodig. Ik hoef die auto ah, niet meer te zien de komende jaren. Oké. Okay. Hey, um, er is iets in die auto gebeurd. Er is iets in die auto gebeurd. Jazeker. Is de vrouw vreemd gegaan? Nee, nee, nee dat vroeg je al. Die is, is niet vreemd gegaan... maar er is echt iets met die echtgenote okay. in, in die auto gebeurd. Hij heeft iets gedaan daar. Er is echt iets, Hij heeft iets gedaan... In de auto. En die echtgenoot is daardoor nu dood. Ja. Dat begrijp ik toch niet. Ook. Heeft ze haar man vermoord? Nee, nee, nee. nee. Ze is niet uh, de moordenaar. Heeft ze haar man laten vermoorden? Nee, ook niet. Ook niet. Maar die echtgenoot is wel is natuurlijk... dood. Is het, is, het, is het een natuurlijke dood? Nee. Je komt dichterbij. Is de vrouw schuldig aan zijn dood? Nee. Is de vrouw... Nee, dat is een beetje emotie, dat is moeilijk antwoord natuurlijk. Is de vrouw blij dat de man dood is? Nee, nee absoluut niet. <laughs> okay. Goed, ja, ze moet wel Zo die auto, auto wegdoen. Want er is ja, iets denk, ik in die denk auto het ergste. <laughs> er is iets in de auto gebeurd, <laughs> ja. maar de man is daar niet dood gegaan. Ja. Je hebt nog, uh, je hebt nog uh, anderhalve minuut. Oké, okay. heeft, heeft uh, is er uh, na, naast de man nog iemand anders dood? Nee. Niet. Die echtgenoot Goh, die niet heeft daar, daar iets gedaan in die auto... Hij is dood. Ja. Wat heeft hij dan gedaan? Ja. Is hij vreemd gegaan in de auto? Nee, hij is niet vreemd gegaan. Nee, oh, Dat had ik afgevraagd. Ja. Hij heeft iets gedaan dat in de auto niet. en daardoor is hij dood. Even nadenken. Dat is He heeft dood. iemand pillen geprekt in de auto? <laughs> ja, jij denkt ik, alles komt uh, samen uh, wat in deze uitzending besproken is. Uh, nee, ja, nee maar wel, er uh, zijn geen pillen aan te pas gekomen. Oké. Okay. Oh, heftig. Ze heeft hem niet vermoord. Ja. Hij is niet doodgaan in die auto. Het is wel iets met die auto te maken. Ze wil het van 500 euro kwijt, dus ze wil het heel snel. Ja, ja, heel snel. Ja. Wil ze de auto kwijt omdat ze een uh, bad memory zeg maar, wil wissen? Ja, ja. Ah, zo. Die hm. grubbers. De grubbers. Wat heeft die echt genood gedaan waardoor hij dood is? Het is Ik. zo makkelijk. Best heeft hij uh, een ongeluk gemaakt? Oh, hij heeft hij een heeft ongeluk gemaakt? En nee, nee, geen hij ongeluk. Hij heeft zichzelf... Moord, zelfmoord. Hij heeft de, de gas aangelaten in de garage. Ja, ja, ja, ja. ja. Wat, wat zei jij nou net? Waardoor die, uh, zelfmoord hij zelfmoord heeft gepleegd? Hij heeft de auto aangelaten in de garage... en zo door koolstof ja. vergiftiging om het leven gekomen. Nou, of het in die garage is gebeurd, dat weet ik niet. Maar goed, haar <laughs> echtgenoot die heeft een half jaar geleden zelfmoord gepleegd door in een afgelegen stuk bos, nou, is nu een, in een garage... uitlaatgassen van de Porsche weer naar binnen te leiden. En die auto en het daarin langzaam ontbindende lijk... die werden pas vier maanden later ontdekt. Moet je nagaan geven hoe die auto dan gaat ruiken. Dus die vrouw die wilde er vanaf. Die zegt, uh, ik heb een okay. schoon genoeg. Van. Oh, dat zijn echt gebeurde verhalen ook of zo? Nee, nee, absoluut niet. Dat oh, is mooi, mooi om waar te zijn. Nee. <laughs> Dankjewel, Gaben, okay. dat je met ons uh, hebt meegespeeld. En uh, wil jij uh, ook uh, dit uh, spel spelen? Uh, dat kan in het komende uur 0800 1121. En we hebben presentatoren die gaan om uh, ja, de beurten uh, hier natuurlijk dit programma presenteren. Volgende week Ismael de Bruin. Hoed u voor de slopers en hun hamer? En wordt weer op ongekende schaal gesloopt in Amsterdam. stond er in het parool een paar dagen geleden. Las ik dat goed? Ja, het stond er echt. 25 panden in de eerste Oosterparkstraat. 12 huizen in de derde Oosterparkstraat. Een markante villa in Amsterdamse schoolstijl aan het Albert Haanplantsoen. en de Valeriuskliniek uit het jaar 1908 in Oud-Zuid. Ze werden in de afgelopen jaren met de grond gelijk gemaakt. En dat waren nog maar een paar voorbeelden. die architectuurhistorici van de UVA in de krant gaven. Er ging een schok door me heen. Natuurlijk, in de jaren 70 en 80 sloopten ze overal in Nederland massaal de meest bijzondere gebouwen. In mijn geboortestad Groningen, bijvoorbeeld, werd in 1973 een groot deel van de harmonie afgebroken. Een schitterende concertzaal uit de 19e eeuw met een wereldberoemde akoestiek. De Nederlandse spoorwegen wilden schoon schip maken en braken op veel plekken oude stations af, omdat ze niet meer representatief waren voor het bedrijf. In Vlissingen maakten ze het ook bont. Daar haalden ze in 1986 een geweldig stadspaleis omver uit de 18e eeuw. Het van Dishoekhuis. Scheepswerf de Schelde kon de grond goed gebruiken, maar heeft er vervolgens bijna niets mee gedaan. En volgens de deskundigen herleven die tijden dus Anno nu weer. In ieder geval in Amsterdam. Maar ook in Hilversum, waar het oude KRO-complex voor drie kwart tegen de vlakte ging. Een van de oudste studio's van Nederland is er niet meer. Een heel stuk omroephistorie in één keer weg. Waarom wordt er zo massaal en gemakkelijk gesloopt? Om meer winst te kunnen maken. Aan nieuwe kan gewoon meer worden verdiend. De huren kunnen omhoog en er kan meer ruimte worden gecreëerd... door extra verdiepingen bij te bouwen. Ordinaire hebzucht en onmatigheid dus. Waarom laten we ons leiden door die hebberigheid? Hebben we dan niets geleerd van het slopen in de jaren 70 en 80? Veel mensen kregen achteraf spijt na het wegvagen van gebouwen. Die komen in hun oorspronkelijke vorm natuurlijk nooit meer terug... Waar is het cultuurhistorisch besef van gemeenten en van sommige burgers? Laat de gemeente strengere regels hanteren rond sloop. Regels die echt iets voorstellen. Laten ze veel meer historische panden beschermen... door ze een bijzondere status te geven. En waar is trouwens die strijdlust uit de jaren 60 en 70? Niet leidzaam toekijken, maar actie voeren om te behouden wat er te behouden valt. Maar goed, een beter milieu begint natuurlijk bij jezelf. Ik ga me maar eens aanmelden bij een erfgoedvereniging. Ja. Wie doet ermee? Ja, goed, Ismaël de Bruin. Volgende week onze presentator. En Gaben heeft een nou, best een prima tijd neergezet. 4 minuten 50 seconden. Uh, goed. Ja, Carné, zometeen jouw eerste uur. Goeienacht, uh, Koen. Ja, Spannend, hè? Spannend. Tot zo.